Kees Groot met het NOS-journaal. Grote klanten van opheldering over de telefoonstoring. Volgens de organisatie die hen vertegenwoordigt is een aantal bedrijven behoorlijk geraakt door de storing. Volgens een woordvoerder hadden de bedrijven verwacht dat Vodafone voor noodgevallen een backup systeem zou hebben. Sommige bedrijven overwegen een schadeclaim. Winkeliers met een pinautomaat klagen dat klanten door de storing niet kunnen pinnen. ING meldt problemen met internetbankieren omdat klanten de benodigde code niet via sms kunnen ontvangen. Volgens Vodafone zal het nog zeker tot vanavond duren voordat iedereen weer kan bellen. NRC Handelsblad heeft fout op fout gestapeld bij de berichtgeving over de medische toestand van Pins Frizo na zijn ski-ongeluk. Dat valt op te maken uit een onafhankelijk rapport dat de krant heeft laten maken. De dag na het ongeluk publiceerde NRC een artikel van journaliste Janneke Koelewijn, die zei de behandelend arts van Friso gesproken te hebben. Er stond onder meer in dat Friso hoogstwaarschijnlijk geen schedelbasisfractuur had. De onderzoeker stelt dat dat artikel nooit had mogen verschijnen. In NRC Handelsblad maakt hoofdredacteur Van der Meers vandaag zijn excuses aan de lezer en de koninklijke familie.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 Tegen de 28-jarige verdachte van de overval op Brinks in juni is DNA-bewijs gevonden. Dat heeft het OM bekendgemaakt op de eerste zitting van de rechtszaak. De man is een van de twee verdachten die vastzitten voor de gewelddadige overval op het depot van de geldtransporteur. Na de overval in Amsterdam-Zuidoost bleef een stukje handschoen achter en daarop is DNA gevonden van de 28-jarige Amsterdammer.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 Jesus Nou, welkom bij de Vinyljaren, eh, dames en heren. We zijn een beetje anders geopend dan u eh, gewend was natuurlijk. Ik kon zo gaan de Tune niet vinden, maar dat maakt allemaal niet uit. Um, ik had het al uh, meer en meer aangekondigd dat we vandaag uh, bezig zouden zijn met Jesus Christ Superstar. Dat het zogenaamde Goede Week is natuurlijk. Dat, zo wordt dat genoemd in sommige kringen. Um, en we draaien vandaag, uh, we gaan proberen hem helemaal te draaien voor u. Dus we gaan niet al te veel kletsen. Ik ga echt proberen om hem helemaal uh, te laten horen. Wat we draaien vandaag is de originele versie uit 90, ik dacht 1972. Um, de eerste versie dus te, de, gemaakt door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice natuurlijk. Het uh, gouden duo die ook musicals als Evita op uh, hun naam hebben staan. Het heet dus officieel een rock opera. Het kwam eerst alleen uit op LP... Een dubbel LP om precies te zijn. En later uh, is er een film van gemaakt op dat verhaal. En is er ook een musical gemaakt. Maar het oorspronkelijke concept was een LP. En die LP die heb ik bij me. Je kan wel horen dat die aardig grijs gedraaid is. Ik heb hem heel veel gedraaid in de tijd. Um, ik ga u even vertellen hoe de rolverdeling in elkaar zit. U hoorde dus net de overture um, En daarin, uh, het zanggedeelte erin werd gedaan door Judas Iscariot. En dat was, uh, dat die rol wordt vertolkt door Murray Head. Uh, Jesus Christ zelf wordt gespeeld door Ian Gillen de fameuze zanger natuurlijk van uh, van Deep Purple duidelijk en dat doet hij fantastisch, dat zult u straks horen Mary, uh, Maria Magdalena wordt in, op deze, in deze versie vertolkt door Yvonne Elliman dan hebben we uh, de priest, de hoge priester dat is Paul Raven uh, Caiaphas, de high priester dat is Victor Brox dan hebben we Anas, dat is ook zo'n priester, dat is Brian Keith Dan hebben we Simon Sulates, dat is die, uh, als ik het goed heb, dat is die man die, uh, die, die, uh, uh, toch, ja, die het kruis draagt op een gegeven moment Dat is John Gustafsson Pontius Pilatus werd gedaan door Barry Dannen Dan hebben we Petrus, dat wordt gezongen door Paul Davis Made by the Fire, het meisje bij het vuur, Annette Brox. En King Herod, oftewel eh, Koning Herodes De man die eh, natuurlijk een groot vijand was Van Jezus Christus <coughs> Omdat hij in hem een grote bedreiging zag Voor zijn koningschap Wordt gedaan door Michael Dabo Nou, we hebben de, de overturen Het eerste deel Dat, eh, dat heeft u dus gehoord eh, De overturen En we gaan nu verder met hem. Eh, oh nee, dat is waarschijnlijk dat stuk wat we net al gedraaid hebben eh, What's the but? En, uh, uh, Strange Things Mystifying. Ik denk dat dat het volgende stuk is. Uh, want we hebben dus een stuk aan elkaar gedraaid. Dus daar gaan we mee verder. En er wordt nog een klein flartje van uh, het vorige. What's maar gelukkig. The bus, ja. Tell me to know don't you mind about the future Het ja, is dus even wennen allemaal, ik moet het allemaal zelf doen. Sorry dat het even fout liep. Maar ik zat even wat te lezen. Goed, wat u, wat u dus net hoorde, dat was de scène die in de, de tuin van Seminar plaatsvond. De discussie onder andere Judas, die nogal vrij kritisch is naar Jezus toe. En die zich bijvoorbeeld afvraagt waarom hij zich laat strelen en zijn haar laat kussen door Maria Magdalena. Die hij beschrijft als niets meer dan gewoon een hoer. En uh, dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet een al te mooie omschrijving. Jesus Christ Superstar, daar hebben we het over vandaag. Die LP draaien, we gaan proberen om het helemaal uh, te doen. Uh, ik heb je straks de rolverdeling al verteld. Het verhaal gaat natuurlijk over de, ja, over de laatste dagen zo beetje uh, van, van Jezus. Het feit dat hij uh, aangeklaagd werd natuurlijk omdat hij een rebel was. En uh, voor de landvoogd Pilatus moest worden gebracht... Dat hele verhaal dat speelt natuurlijk deze week, want het is Goede Vrijdag en straks ook Pasen en morgen is het Witte Donderdag en al dat soort uh, dingen. In de tijd was er behoorlijk kritiek hierop dat dit uitkwam. Vooral vanuit de christelijke kerken natuurlijk werd er behoorlijk geageerd. Want dit was geen manier om het leidersverhaal van, uh, van Jezus te vertellen. Maar um, Andrew Lloyd Webber en, um, en Tim Rice, de, de mensen die het allemaal geschreven hebben. Hadden er eigenlijk gewoon uh, maling aan. Zij wilden dus eigenlijk gewoon uh, het verhaal van Jezus Christus zetten in die tijd. En dan praten we dus over begin 70e jaren. Zij wilden dus het verhaal gewoon voor ook voor een, voor een jonger publiek. Die uh, met die oude traditionele verhalen eigenlijk niet zo uh, veel meer op had, het verhaal toch vertellen, en het, het, het werd eigenlijk een beetje vertaald naar als een ja, Jesus Christ Superstar dat, dat, dat hij dus een soort popster, popster was, zeg maar, in die zin en uh, zo werd het verhaal dus, en het werd ook behoorlijk kritisch benaderd, ook de rol van Judas bijvoorbeeld, is in, uh, in dit stuk natuurlijk veel belangrijker dan je eigenlijk uit het originele verhaal uh, uit de Bijbel uh, vindt, want ja, daar was het alleen maar de man die hem verraden maar hier uh, blijkt hij dus duidelijk een hele grote criticaster te zijn van, uh, van, van de dingen die, uh, die Jezus Christus deed volgende stuk, wat we eruit gaan draaien is uh, wordt gezongen door Yvonne Ellman en uh, die vertelt Jezus dat hij maar een beetje moet relaxen en dat hij gewoon een beetje kalm aan moet doen en zich niet zoveel moet aantrekken van al, dat verhaal, van al die verhalen en al die tegenstand en, en ik wil everything's All right. Dat is eigenlijk wel de moeite waard. De volgende scène waar we zo naartoe gaan. Dat is uh, Zondag in uh, Jeruzalem. Uh, u weet, u kent natuurlijk voor de mensen die het verhaal kennen. Wie kent het eigenlijk natuurlijk niet, dat hele verhaal. Uh, de hoge priesters en de priesters die bij Pilatus komen. En die uh, Jezus Christus aanklagen omdat ze hem zien als een uh, volksmenner. Als, uh, als een rebel. En uh, ja, dus uh, het verhaal is gewoon dat hij moet uitgeroeid worden. Hij moet weg, want uh, hij is uh, gevaarlijk. Nou, dat is het volgende stuk. This Jesus must die. Oh, uh, we luisteren nog even een stukje. De plaat loopt lekker door. Gewoon. Ja, in de... Daar zijn ze. The family. A rabble-rousing mission that I think we must afford He Is dangerous is dangerous. Is dangerous. Is dangerous. Is dangerous Look Caiaphas, they're right outside our yard Quick Caiaphas, go call the Roman guard. No wait a more permanent solution to our problems. No riots, no army, no fighting, no slogans. One thing I'll say for him, Jesus is cool. Can we stop him? His glamour increases by leaps every minute. He's top of the moon. I see bad things arising. The crowd crowning king which the Romans would ban. I see blood and destruction our elimination because of one man. Blood and destruction because of one man. Because, because, because, because, because of, of one, one man. man. Our elimination of one man, because, because, because, because, because of, of one cause, of one, one, of one cause, of one man, what then to do about this Jesus mania, where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism thing, Who's you have no perception, the stakes we are gambling are frightening. For the sake of the nation, this Jesus must die, must, must die, die, must, must die. die, this, this Jesus, Jesus must die. die. So like John before mm -hmm. him, this Jesus must die, must, must die, must die, die. Must this Jesus must, Jesus must, Jesus must, Jesus must, Jesus must die. Jesus must die worden in het omlogen. Een discussie dus tussen de, de priesters natuurlijk. Die er, uh, die er uh, op uit waren dat, uh, dat, dat Jezus dus vermoord moest worden, dood moest. Want hij was gevaarlijk. Ja, zeer gevaarlijk zelfs in die tijd. Uh, Jesus Christ Superstar dus. Daar zijn we vandaag mee bezig. De originele versie uit uh, begin zeventiger jaren. Uh, het, heel, het geheel werd natuurlijk geproduceerd door... Uh, uh, Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Oeh. Oh, sorry hoor. <laughs> ik denk wat dan word ik nou. Het is een even hoor. Allemaal, een beetje. Maar het uh, komt allemaal goed. Want ja, Maurice is er niet meer natuurlijk. Die mist hem wel ontzettend. Uh, dus uh, moet ik het allemaal alleen doen? Ja, uh, nou ja. Huh? Ik kan je helpen. Wat zeg je nou? Ik kan je ook helpen. Oh, is dat zo? Ja. Dat nou, is niet wel mooi. We hebben niemand, mocht het helemaal fout lopen, dan hebben we iemand nog achter de hand. Dat scheelt alweer. Um, we gaan door met uh, het tweede deel, dames en de heren. Um, we laten hem lekker lopen, want ik ga niet steeds uh, De doorzitten uh, kleppen. Want de, wat we nu gaan horen is het nummer Hosanna. Hey Zie je dus wederom? Jesus Christ. Superstar. and Show me. Hosanna Hey en daarna het verhaal van Simon uh, Ziolotus, die een soort uh, ja, leider van de rebellen was. En uh, u hoorde dus ook nog uh, het antwoord van uh, Jezus daarop. Uh, we gaan nu verder met uh, de volgende scène, de scène die uh, dus op maandag plaatsvond, want dit uh, was allemaal nog steeds de zondag. We gaan nu naar de maandag en dat is wanneer uh, uh, Jezus en de priesters bij Pilatus aankomen, Pilots Dream heet het, uh, heet het stuk, en daarna gaan we door naar de uh, tempel, dus we gaan verder, Jesus Christ, Superstar Pilatus en de tempel ...gezongen door Yvonne Elmen, ...fantastisch mooi natuurlijk... ...I don't know how to love him... ...een van de grote hits uit deze musical... Er uh, ...is ook later nog een, uh, een, een, een uh, hitverdie geweest... ...van nog een andere zangeres... ...ik ben even de naam kwijt... ...maar goed... Uh, ...dat maakt allemaal niet zo uit... ...in ieder geval... ...dit is de mooie versie uit... ...die prachtige uh, musical... ...gezongen dus door Maria Magdalena... ...die in de, in de musical... ...eigenlijk... Uh, ...ja... ...een, een, een soort... Uh, ...ja moet je het zeggen, een dame van lichte zeden wordt genoemd, wat zij uh, volgens andere bronnen dus totaal niet was, want uh, als u daar nog eens wat meer over wilt lezen, dan moet u maar eens op internet zoeken naar uh, uh, iets over Sir Lawrence Gardner, want Sir, Gar Sir Lawrence Gardner moet ik goed zeggen in het Engels, die uh, heeft al die oude geschriften uit die tijd nog eens een keer uh, uh, nagezocht en vertaald en uh, uitgezocht en hij heeft ook duidelijke bewijs geleverd dat het verhaal eigenlijk wel iets anders was dan wat uh, ons uh, in de kerk uh, en, uh, wordt uh, voorgehouden. Er zijn hele stukken weg. Uh, voorbeeld bijvoorbeeld wat Sir Lawrence beweert, dat is dat uh, verhaal over de bruiloft van Canaan. Dat kent u misschien wel als u uh, het evangelie een beetje kent. Waarin uh, Jezus zijn wonderingen, wonderen deed en water in wijn veranderde. Uh, volgens Sir Lawrence Gardner was dat gewoon zijn eigen bruiloft. En uh, hij trouwde dus, uh, hij trouwde dus onder andere. Hij trouwde dus toen met Maria Magdalena, wat eigenlijk een dame van Adel was. Dus, nou, als u daar meer over wil weten, dan moet u dat maar eens uh, nakijken. Want eigenlijk is dat verhaal totaal anders dan, uh, dan wat ons uh, in, vanuit de kerk en zo verteld wordt. Uh, het schijnt zelfs ook zo te zijn, hoorde ik uh, uit betrouwbare bron, dat Jezus zelfs kinderen had. Drie kinderen had hij. Um, en dat is ook uitgezocht door Sir Lawrence Gardner. Heel interessant verhaal. Maar goed, dat terzijde even als informatie. We gaan nu verder met de volgende scène uh, op de dinsdag. Want u weet, het, gaat, het verhaal gaat dus over de laatste week uit het uh, leven van Jezus Christus. Uh, zoals dat is getoond zet en uh, beschreven door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. En uh, ja, ik zei het al in die tijd... Uh, ...was het uh, nog best wel uh, revolutionair om het zomaar eens te zeggen... ...want uh, er werd aardig wat weerstand geboden tegen de manier waarop hier het uh, leidersverhaal van Jezus Christus uh, verteld werd... ...met name ook weer uit de, uh, uit de hoek van de christelijke kerken. We gaan uh, nu uh, verder, daar moet ik even op de hoes kijken wat de volgende scène is... ...en de volgende scène dat is uh, zoals ik al zei de dinsdag... Want we hebben dus net Maria mag gehoord. Moet Ik even zoeken. Ik moet even zoeken. Oh, ik ben de draad kwijt. Heeft er iemand een draadje van mij? Ik ben helemaal de draad kwijt. Erg is dat toch. Goed, we gaan dus verder met de, de dinsdagsène uit Jesus Christ Superstar. Voor het nieuws en de boodschappen en zo. En na het nieuws gaan we dus uh, verder met uh, de tweede LP. Want uh, ik denk, we renden het aardig om hem waarschijnlijk helemaal te draaien. Dus na het nieuws gaan we verder met de tweede LP uh, van Jesus Christ Superstar. Uh, u hoorde zojuist natuurlijk nog het verraad van Judas Dat moest ik u nog even vertellen De priesters die Judas geld boden uh, 30 zilverlingen was het Om uh, Jezus te verraden En eerst uh, wil Judas dat dan niet aannemen Maar later doet hij dat dan toch En dan zegt het koor Wel dan Judas En dan komt bij Judas de twijfel. Want het, uh, ja, hij besloten wel zijn meester verraden Zo daar ging het toch eigenlijk om Goed, nou uh, We gaan door naar het nieuws En ik zie u terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo.